9 uur. het NOS-journaal. Jan van der Putten. Topcrimineel Willem Holleder is vrij. Dat is zojuist bekend geworden, dat zeggen bronnen binnen justitie. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft inmiddels twee derde van zijn straf... in gevangenis de Schie in Rotterdam uitgezeten. Waarschijnlijk heeft de 53-jarige Holleder... met een geblindeerde auto de gevangenis verlaten... waarna hij op een geheime plek is overgestapt in een andere auto.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 Twitter gaat berichten in een land blokkeren als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. Twitter noemt zelf naziteksten als voorbeeld. Die zijn onder meer in Duitsland verboden. In het buitenland kunnen ze nog wel worden gelezen. Critici zijn bang dat Twitter buigt voor autoritaire regimes zoals die in China. Tijdens de Arabische Lente zei het bedrijf nog dat het alle tweets ongeachte inhoud zou doorgeven. De oud-dictator van Guatemala, Rios Montt, wordt vervolgd... voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij is onder huisarrest geplaatst. Montt zou begin jaren 80 opdracht hebben gegeven... voor de vernietiging van Maya-dorpen in Guatemala. Daarbij werden meer dan 1700 Maya's gedood. De gruwelijkheden vonden plaats tijdens een bloedige burgeroorlog in Guatemala. Die duurde van 1960 tot 1996. Onder het bewind van Mond was de strijd op zijn hevigst. Mond kon de afgelopen twaalf jaar strafvervolging ontlopen... omdat hij als parlementslid onschendbaar was. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York... is 16 kilo cocaïne bezorgd. Op de witte zak was een slechte vervalsing van het logo van de VN gedrukt. En er stond verder geen adres op. De zak kwam uit Mexico. De VN-woordvoerder denkt dat het een mislukt drugstransport was... en weet zeker dat de cocaïne niet afkomstig is van een ander VN-kantoor.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 Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Er kunnen mensenlevens worden gered als meer mensen zouden kunnen reanimeren. De borstimplantatenaffaire in Frankrijk gaat verder. Ron Linker heeft vanuit Parijs zo dadelijk het laatste nieuws. Commissie De Wit verhoort vandaag verder... en probeert uit te vinden hoeveel dat er veel is betaald voor ABN. AMRO en Willem Holleder is dus inmiddels vrij man. En daar zijn heel veel mensen blij mee. Alles is trouwens in het geheim gegaan in de gevangenis. Justitie heeft bevestigd dat hij inmiddels is vrijgelaten. Ik zei het al, veel mensen zijn uh, blij dat hij vrij is voor hemzelf... of omdat ze nog een appeltje met hem te schillen hebben. Ja, wij zijn helemaal uh, idolaat van uh, Willem en Dat is een grapje. Nee, dat weet ik. Dat is een ontvoerder. Ja, dat kan wel wezen nou, dat hij in een voordeel is, maar iedereen valt wat. Hoe ver die fascinatie voor Willem Holleder kan gaan... blijkt tijdens het afpersingsproces vier jaar geleden. Op de publieke tribune zitten Willem Holleder fans. We willen die honing erbij zijn. En we willen Willem een keer in de uh, levende geleide zien. Ja, waarom? Dus als je daar leest hoe, hoe ze dat allemaal gedaan hebben, nou ja, dat heb ik wel... Uh, zijn imago als zware jongen is jaren eerder gevestigd. Het is 1984. Nederland maakt kennis met de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. Holleder wordt samen met zijn compaan Cor van Hout geïnterviewd in Frankrijk... waar hij op zijn uitlevering wacht. Maar hij vindt de vragen van de verslaggever maar vervelend. Nou, uh, ik wou het hierbij laten als ik het niet erg vind. Ik hoop dat je me verder niet lastig meer valt. Zie je, Monsieur, plus, hij, uh... Het boek over de ontvoering van Heineken is nog steeds het meest verkochte Nederlandse misdaadboek ooit. Er is nu ook een film over die ontvoering. Hij komt elke avond om bijna exact dezelfde tijd zijn kantoor uit. En hij heeft geld, hij heeft geld zetten. Maar dan maken we er wel 100 miljoen van. Volgens mij weet je niet waar je aan gaat beginnen. Oh nee? En zelfs Hollywood is ermee bezig. Over de Nederlandse film begint Holleder vanuit de cel een kort geding. Hij wil de film verbieden. Zijn advocaat probeert tevergeefs de rechter ervan te overtuigen dat er een verkeerd beeld van Holleder wordt neergezet. Omdat dit een bevestiging is van een beeld dat dus niet klopt. En zo wordt er een beeld van hem ges geschetst. U heeft een beeld van Holleder. En dat beeld wordt mede gevormd door allerlei verhalen die over hem eronder doen. Het beeld van de gewetenloze en gewelddadige godfather van de Amsterdamse onderwereld. In 2006 wordt Holleder opnieuw gearresteerd, deze keer voor afpersing. De rechtszaak gaat het proces van de eeuw heten, ook al weet niemand waarom. Zijn imago is zijn grootste probleem, zegt ook zijn advocaat in dat proces. U heeft gezien dat de afgelopen vijf, zes jaar in de media een beeld is ontstaan van Holleder. Geruchten die door de media zijn opgepikt en waar Holleder een slechte naam door heeft gekregen. Hij heeft eigenlijk alleen maar een groot imago-probleem. Holleder staat terecht voor de afpersing voor tientallen miljoenen van vier vastgoedhandelaren. De bekendste, Willem Enstra, heeft met de politie gepraat en is daarna vermoord. Het ging om afpersing, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met zware mishandeling, valsheid in geschrift, witwassen van afgeperste vermogensbestanddelen en het voorhanden hebben van wapens en munitie. Holleder ontkent de afpersingen zoals hij dat ook doet in een stiekem opgenomen interview vanuit de gevangenis in de media afgeschilderd wordt als een of andere monster... en weet ik veel en noem maar het op. En je weet zelf dat je het niet gedaan hebt. En ik zou blijven als ik eenmaal bij de rechter een woordje kan doen... dat ik mezelf een keer kan verdedigen. Maar de rechters geloven zijn verhaal niet. Er is voldoende bewijs. Uiteindelijk krijgt hij negen jaar cel. In de onderhavige zaak krijgt de ernst van het misdrijf een extra dimensie... door de systematische wijze waarop werd gehandeld. De ernst van de bedreigingen en de hoogte van de afgedwongen betalingen. En opnieuw schermen de advocaten met het imago-probleem van Holleder. Hij was natuurlijk buitengewoon boos en teleurgesteld. Hij heeft de indruk dat het in deze zaak gewoon niet mogelijk is geweest... om de waarheid vast te stellen. Dat de uitspraak op voorhand al vast stond... omdat het onmogelijk was met deze media-aandacht ook... met zoveel beeldvorming en mythevorming om hem, zoals de feiten zouden moeten uitwijzen, om hem vrij te spreken. Holleder is nu vrijgekomen omdat hij twee derde van die straf heeft uitgezeten. Toch is hij nog niet van justitie af. De afgelopen jaren is hij door getuigen aangewezen... als de opdrachtgever voor meerdere liquidaties. Justitie had te weinig bewijs om hem daarvoor te arresteren... maar zoekt verder. En mogelijk gebeurt het later alsnog. In ieder geval hebben de fans van toen nu voorlopig hun zin. En Willem die moet uh, vrij zijn die wat niet in de gemeenschap is. En dat is hij dus nu, vrij Willem Holleder, vanochtend vrijgelaten uit Gevangenis de Schie in Rotterdam. En volgens telegraafverslaggever John van der Heuvel is er al een feestje voor hem georganiseerd. Het is niet bevestigd door Holleder zelf. Ik weet ook helemaal niet of hij, als dat waar, is of hij daar naartoe zou gaan. Maar er zou begin volgende week een feestje in de Jordaan in een bekend café zou er zijn georganiseerd een soort uh, welcome home party. Nou, en dat lijkt misdaadjournalist Gerlof Lijstra nou geen goed idee, zei hij eerder deze uitzending. Ja, ik zou het niet verstandig vinden als ik hem was. Uh, dat was wel toen ze vrijkwamen uh, van de... Uh, zelfs die ze hadden uitgezet voor Heineken. Toen werd er een groot feest aangericht in een hotel. Marriott Hotel in Amsterdam. Maar ik zou het nu niet doen, want dan moet je echt uh, achter gepanzerde ruiten gaan zitten. Holleider wordt ook genoemd in het grote liquidatieproces. Maar Justitie zegt dat er niet genoeg direct bewijs is om Holleider vast te houden. Tot verbazing van luisteraar. Het bizarre is, er wordt gezegd, er is geen direct bewijs. Los van... Uh, zeker acht verklaringen van horen zeggen... die toch tamelijk overtuigend zijn. Maar Peter Lasserpe, die kroongetuige... die heeft in kluisverklaringen Holleder rechtstreeks gekoppeld... aan de liquidaties van Houtman en van de Bijl in 2005 en 2006. Dat zou genoeg zijn met dat steunbewijs. En dat is direct bewijs. Iemand die zegt, ja, ik heb hem horen zeggen. Eerst Osdorp bijvoorbeeld. Daarmee doelde hij op de liquidatie van Houtman. Dat is direct bewijs en bovendien weet je ook dat juist in dit soort zaken de opdrachtgever niet zelf schiet. Hè? Er zitten wat schijven tussen de opdrachtgever en de schutter. Dat maakt het heel moeilijk om het aan te tonen, maar ja, hier heb je wel het een en ander. Bovendien zou ik kunnen zeggen, je kunt hem ook vervolgen uh, op verdenking van uh, lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met liquidaties... Um, altijd later nog weer de moorddossiers uh, voegen. Dus ja, ik vind het onbegrijpelijk wat justitie doet. En het is een blamage voor het Openbaar Ministerie. Zes jaar zitten klungelen in dat passageonderzoek. Vanaf 2006, toen is hij aangehouden. Als het je dan niet lukt met zoveel verklaringen en een keiharde kroongetuige die dit notabene al in september 2006 heeft gezegd, hè, die directe contacten met Holleder, dat is. Recent gevoegd. Hè. Dat hebben ze eerst eruit gelaten. met allerlei andere weglatingen. Nou ja. Ik. Uh, ik ben benieuwd hoe. Uh, hoe dit afloopt. Maar dit zal ook voor het passageproces. Uh, gevolgen moeten hebben. En ja. Uh, ook al die mensen. die door Holleder. ja. Uh, yeah, zijn bedreigd en die denken dat hij... en met reden denken dat hij hun man of uh, vriend heeft uh, laten vermoorden. Ja, daar is het ook een uh, enorme klap voor in het gezicht. Ja, en tegen sommige van die nabestaanden en vrienden... moet Holleder dan ook nog wel beschermd worden? De overheid, en daar is justitie een onderdeel van, heeft wel zorgplicht. En uh, als je weet, uh, en dat weet de politie... dat Holleder een groot aantal vijanden heeft... Als dus je weet dat hij bij wijze van spreken op de stoep van de schie in Rotterdam, de gevangenis, geliquideerd zou kunnen worden, ja, waar die zit, ja, dan heb je wel de plicht om hem uh, veiligheid te bieden. Uh, dus de doorsnee-crimineel, de draaideur crimineel, die gaat met zijn zakje met bezitting weer de deur uit. Ja, die heeft weinig bij zich, maar met wat kleding. Mijn holleder wordt uh, ongezien afgevoerd om te voorkomen dat hij meteen uh, wordt geliquideerd. En hij is nu dus vrij om te gaan en te staan daar waar hij wil. Hij zal niet meer beschermd worden, maar zal wel altijd weten dat de politie in de buurt is. Alleen... Hij krijgt wel een staartje, zoals dat in het jargon heet. Hè. De, reken maar dat er rechercheurs 24 uur per dag hem observeren. Euh, eventueel mobiel telefoonverkeer euh, afluisteren. Euh, zijn, zijn woning in de gaten houden. En ik kan me zelfs voorstellen, dat als die hè, wat ik euh, uh, voorspel dat hij naar het buitenland gaat. Dat er ook rechercheurs meegaan en hem permanent in de gaten houden. Gelf, is daar misdaadjournalist, over Willem Holleder. Die dus vanochtend de gevangenis in Rotterdam heeft verlaten. Voormalig directeur van de borstimplantatenfabriek PIP... is in Frankrijk aangeklaagd wegens zware mishandeling. Jean-Claude Mas werd gisteren in Zuid-Frankrijk opgepakt. Correspondent Ron Linker in Parijs. -Rond, um, waarom uh, aanklacht voor mishandeling? Want er is uiteindelijk toch een vrouw aan overleden. Ja, kijk, een doodslag uh, stond aanvankelijk wel opgenomen in het juridisch onderzoek. En het lijkt erop dat dat in dit stadium van het onderzoek van het proces niet kan worden aangetoond. Want we weten namelijk niet precies waarom justitie dat toch cruciale onderdeel heeft weggelaten. Want alle berichtgeving is gebaseerd op uitlatingen van de advocaat. Maar misschien komt het wel omdat wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Kijk, in Frankrijk hebben 30.000 vrouwen zo'n PIP-prothese laten aanbrengen. Twintig daarvan hebben kanker gekregen en één vrouw is vorig jaar overleden. Maar wetenschappers hebben nooit kunnen vaststellen dat ze die kanker kregen vanwege de ondeugdelijke protheses. Dus misschien dat het daarom ook niet in de aanklacht is komen te staan. Althans, nog niet, want in de loop van het proces kan natuurlijk nieuw bewijs aan het licht komen. Hè? Ja, en het onderzoek gaat door. Wat gebeurt er inmiddels met die voormalig directeur? Die is gisteravond laat op borgtocht vrijgelaten, moest 100.000 euro betalen, garanderen dat hij het land niet zou verlaten. En hij staat, zoals dat heet, onder controle van justitie, wat betekent dat men voortdurend kan checken waar hij zich bevindt. Gisterochtend werd hij van zijn bed gelicht in alle vroegte. Hij is de hele dag ondervraagd op het politiebureau. Volgens sommige media heeft die 72-jarige verdacht op den duur zelfs om medische bijstand gevraagd, omdat hij onlangs nog een operatie heeft ondergaan aan zijn hart. Uh, gisteravond moest hij dan nog een zitting bij gaan wonen van drie uur. Dat was voor de rechter in Marseille. Dus zo rond middernacht was hij weer buiten, maar niet bepaald een vrij man. Nee, uh, want dat proces uh, gaat verder. Het onderzoek ook. Je geeft het al aan. Uh, misschien hmm. zou er inderdaad nog wel doodslag aan toegevoegd kunnen worden. Hoe zit het met, met oplichting? Want het is natuurlijk ook een, een flinke fraudezaak. Ja. Het wordt sowieso een, een zaak van de lange adem, Marcel. De, de verdachte heeft eerder al toegegeven aan de politie dat hij ondeugdelijk materiaal gebruikte voor die borstprotheses, maar hij zegt ja, dat materiaal is niet giftig. Dus er lopen inderdaad twee soorten rechtszaken tegen hem. Eentje gaat over fraude, over ernstig bedrog, hè, dat hij die vrouwen bewust misleid heeft. Die zaak die begint in oktober. En dus de andere die gaat over mishandelingen, mogelijk doodslav, doodslag. Het is moeilijk te bepalen wat hem wat dat betreft boven het hoofd hangt. Sommige media hebben het over vijf jaar cel, maar dat zal de komende maanden moeten blijken. Het begin was in ieder geval gisteravond met die formele beschuldiging. Kospelend Ron Linker over de borstimplantatenaffaire en de rechtszaak die eraan gaat komen. Wouter Bos en Noudwilling Welling worden op straks opnieuw gehoord door de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Want hoe zit het nou toch met dat bedrag wat is betaald voor de overname van ABN Amro? Eerste verkeersinformatie bij de ABB, John Bakker. Files nog op de A4 De Haag Amsterdam bij Hoofddorp, 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp, 5 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag, ook daar vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, heeft de staat nou te veel betaald voor die overname van ABN AMRO en hoeveel? Op die vragen probeert de parlementaire enquêtecommissie De Wit een antwoord te vinden. Oud-minister van Financiën Wouter Bos en de voormalig baas van de Nederlandse bank, Noud Welling, komen weer tekst en uitleg geven. We gaan erover praten met Ivo Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit en volgt de commissie De Wits. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Welk en Bos zijn al gehoord uh, door de commissie. Hebben ze het er toen niet over gehad? Natuurlijk hebben ze het toen over gehad, maar uh, intussen zijn ook de mensen van de Zakenbank Lazar gehoord, uh, woensdag. En die waren in november nog niet eerder voor de commissie verschenen, dus misschien dat ze daar nog over kunnen reflecteren. Ja, en die hadden wat nieuwe feiten hè? Was, ja. Wat vond u zelf het meest verbazingwekkend? Het meest verbazingwekkende vond ik dat de Zakenbank... niet op de hoogte was van de extra kapitaaleisen van de Nederlandse bank. Ja, en wat hielden die hier? Nou, dat er toch een aantal miljarden extra later nog... na de transactie moesten worden bijgestoord door de Nederlandse staat. Dat dus uiteindelijk de aankoopprijs ook hoger uitviel. En uh, uh, ja, daar is onduidelijkheid over. Hè. De mensen van de Zakenbank zeggen dat ze dat niet wisten... en dat DNB erbij zat, terwijl uh, DNB steeds volhoudt... dat uh, alle informatie bekend was. Ja, dat... Simpel gezegd, er is veel te veel betaald in de eerste aanleg al voor die bank. Die bank was gewoon belast, nog. Nou. Te veel betaald. Kijk, dat, dat is een beetje te kort door de bocht. Je kunt zeggen dat de onderhandelaars niet over de volledige informatie beschikten. En dat is een handicap als je met de Belgen moet onderhandelen. Maar de vraag is dan of je ook, als je al die informatie had gehad... Uh, al dat uh, geld, al die extra verliezen, al die extra kapitaaleisen... ook van de Belgen gekregen zou hebben. Mm -hmm. En uh, daar zullen we nooit achter komen. Feit is wel dat Nederland heel graag die bank wilde hebben... weer in Nederlandse handen. En dan heb je toch een zwakke onderhandelingspositie. Ja, want dan moet je uiteindelijk wel betalen wat er gevraagd wordt ja, Maar um, ze wisten het toch wel? Die informatie was er toch wel? Ja, er, er, was, er waren veel onduidelijkheden. Er gaat het over vragen uh, of bepaalde verliezen hè, die dan bekend waren... of die ook tot kapitaaltekorten zouden leiden en dat de status zou moeten uh, bijstorten. En daar is veel miscommunicatie over. En als je, als je het, het hele verhoor overziet, dan kun je toch wel verbazen over uh, de communicatie... en hoe informeel het soms gaat... Zaken worden bekend verondersteld, er wordt mondeling gecommuniceerd over miljarden, er zijn misverstanden. En nu begrijp ik dat wel in de hectiek van de crisis. Aan de andere kant kun je hier ook het argument maken, juist wanneer het zo hectisch is en het over miljarden gaat, moet je uitermate zorgvuldig communiceren. Ja, en dan is nu de vraag, wat wisten Wellingen, wat wist Bos? Ja. Zou daar in kunnen zitten? Nou, ik denk dat uh, uh, Bos vandaag het verhaal zal houden wat hij eerder heeft gehouden. Namelijk dat de prijs uh, het resultaat is van onderhandelingen. En dat uh, de Nederlandse staat niet alleen een bank kocht, maar ook financiële stabiliteit. En dat hij ook moest vertrouwen op zijn adviseurs. Ik denk dat uh, Welling het iets moeilijker krijgt. Die zal toch een verhaal moeten hebben uh, hoe het komt dat de zakenbankiers van Lazare niet wisten van die extra kapitaalbuffers. Ja, dat is een communicatieprobleem. Ja. Maar dan heb je de zaakjes niet niet op orde. Nee, nee. En uh, uh, ja, het, het complete verslag zullen we op een gegeven moment toch van de commissie zelf moeten horen. Maar uh, ik denk dat daar zeker wat lessen uit te leren vallen. Denkt u dat vandaag duidelijk wordt wie hier schuldig aan is? Of, of nou, zal dat nooit helemaal duidelijk worden? Ik, ik denk dat het uh, heel moeilijk wordt om, om bij één iemand of bij één instantie de zwarte piet te leggen. Ik denk dat er in de hectiek uh, het op verschillende plekken mis is gegaan. Uh, maar je kunt, je, dan vraagtekens, je kunt er toch vraagtekens plaatsen bij hoe is het georganiseerd. Hè? En ging iedereen wel voor een goed onderhandelingsresultaat. Of deed iedereen zijn eigen ding, gaf de informatie door. En vertrouwde men er gewoon op dat die informatie wel goed landde. Ja, en dat vertrouwen was niet terecht. Ja, Zo blijkt nu inmiddels al wel. Ivo Arnold, hartelijk dank. We gaan de commissie met interesse volgen. De Verslagen hoort u natuurlijk op Radio 1 ook later vandaag. Nu hoort u Mark-Robbie Visser in Chinatown. Van allerlei ja. redenen ben je daar vanochtend. Er wordt feest gevierd en nog steeds ook, want ik hoor het nou al heel lang... dat ze het nieuwe jaar vieren. Het nieuwe jaar, uh, ja zeker. Dat is officieel ma afgelopen maandag uh, begonnen. Maar volgens de Chinese traditie heb ik begrepen... heb ik ook gelezen in het boek van de Eveline Brill Brilleman... wordt er hier wel een week lang feest gevierd. Maar de jonge generatie... Ik sprak Cliff uh, vanmorgen, een van de eigenaren van uh, een restaurant hier in Chinatown. Die zei nou, de avond zelf, maar verder? Uh, verder niet. Het is altijd uh, bij elkaar komen met de familie, lekker eten. En uh, dat was het voor het nujaar. Maar niet een week? Nee hoor, zeker en niet. Zeker niet twee, zoals in China zelf? Uh, nee, zeker ook geen twee weken. Wat, hoe komt dat? Is dat de vernederlansing? Uh, ik uh, denk het wel, ja. Dat ja. op zekere hoogte wel. Ja. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen. Mooie Nederlandse naam? Ja. Maar je achternaam is Ho? Ja. Je bent van Chinees-Nederlandse origine? Ja. Hoe is het met jouw nieuwe jaar? Uh, 31 december. O oh, ja? <laughs> ja. <laughs> nee, wij vieren geen Chinees nieuwjaar. Ook nooit gedaan eigenlijk. Nee. En ook geen behoefte aan, merk ik. <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, het jaar van de draak, zegt jou dat iets? Uh, nee, eigenlijk ook niet. <laughs> Cliff? Ja, het jaar van de draak is, uh, is, is het jaar waar de, waar de Chinezen trots op zijn. Een jaar is, uh, f, uh, de draak is, is, is een keizerlijk symbool. En van dat uit is dat altijd een, ja, een, een, heel, belangrijk, uh, een heel belangrijk jaar geweest. Ja. Nou, niet, daar kan je nog wat van opzeggen. Daar kan je nog wat van leren, <laughs> hè? Ja. Terwijl jij toch voorzitter van de stichting Chinatown bent. Je bent socioloog, je studeert ja. sociologie... en je bestudeert de jonge derde generatie Chinese Nederlanders. Uh, onder andere, ja. onder andere, Maar ja. die draak, dat... Uh... Daar heb ik mijn secretaris voor. Hè? Zeg, vertel eens even. Uh, Chinatown Amsterdam bestaat 100 jaar. Ja. Dat is hartstikke leuk. Hoe zie jij de komende 100 jaar als uh, socioloog? Jeetje. Wat gaat hier gebeuren, denk je? Um... Geen Chinees nieuwjaar meer, hoor ik al. Geen Chinees nieuwjaar meer. Nee. Wat denk je? Waar gaat het naartoe? Oeh, vind ik lastig te voorspellen. Ik denk wel dat wat je nu een beetje ziet, de tendens is dat toch wel iedereen weer teruggaat naar. Op zoek naar zijn eigen identiteit. Dat zie je eigenlijk een beetje in alle... Doe dat zelf ook? Uh, nee, ik heb mijn identiteit wel gevonden. Uh, en, en Ja? Ja. <laughs> maar op zoek naar de eigen identiteit? Ja, ik denk dat mensen steeds meer waar komen ze vandaan. De etnische identiteit. Dat herken jij dat, Cliff? Uh, ja, dat herken ik wel. Ik Het uh, oh, heeft ook met de leeftijd te maken, denk ja. ik. Hoe oud ben je, als ik vraag mag? Ik ben 32. En Jenny? 38. Ja. Maar je herkent, herken, merk je dat ook? Jij bent een zakenman. Je hebt gestudeerd, maar je drijft nu drie restaurants. Uh, merk je dat ook in, in je bedrijf? Uh, nee, niet, niet, niet heel direct. Het is, het is heel persoonlijk, niet, niet zakelijk, denk ik. Wij staan hier nu op de Gelderse Kade en ik zie nu achter mij die hele grote winkel opengaan... die hier in Chinatown ook wel de Chinese bijenkorf wordt genoemd. Ja, klopt. Dat is een bedrijf ja. met vijf verdiepingen in een pand helemaal doorgebroken... waar je allerlei Chinese en Aziatische dingen kan kopen. Ja. Zien we die, bestaat die winkel over 50 jaar ook nog? De lange stilte, de socioloog ja. denkt diep oh. na. <laughs> Ik hoop. Veel bedrijven hier gaan van ouders op... Kinderen ja. Over. ja, Nou, dit bedrijf bestaat nu al 52 jaar, dacht ik. Het dus dus is Leuk beschreven in dat boek ook, hè, Chinese ja. karakters, dat het klein begonnen is ja. en dat het steeds groter geworden is. En Zo is Chinatown hier uh, gegroeid. Ik denk dat we niet tot een conclusie kunnen komen hoe het hier uh, er over 50 of 100 jaar uitziet. Nee. nee. Tenminste vind ik in ieder geval wel dit weekend het Asian Food Festival. Ja, Klopt. Dat is een van uw wapenfeiten. Ja. Van ons, zeg maar. Van jullie samen, ja. Ja, klopt. Terug naar de traditie en lekker eten, want de liefde gaat vaak door de maag. Toch, ook bij ineens. Chinezen. Toch? En bij Chinese-Nederlanders. <laughs> ja. Bij iedereen. Groeten vanuit Chinatown. Daar is. Was Marco B. Visser vanochtend en is ook nog wel, want het beviel hem nog wel. Geloof ik. Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van een hartinfarct. In Limburg van, begint vandaag een proef die dat aantal moet verlagen. Met die actie Limburg Hart Veilig moeten meer vrijwilligers zich aansluiten bij het AED Alert. Daar ga ik over praten met Tom Gorgels. Hij is cardioloog en initiatiefnemer van het project. Meneer Gorgels, goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt dat in? Nou, de uh, MVV heeft uh, als maatschappelijk uh, verantwoord ondernemingsproject tot doel uh, om binnen vier maanden nog dit voetbalseizoen 250 vrijwilligers te werven... die zich dus in het, in, in het oproepsysteem van de meldkamer zich kunnen aanmelden... om oproepbaar te zijn voor een uh, plotselinge hartstilstand in de directe omgeving. Ja, want dan krijg je een sms'je uh, waar je naartoe moet en dan moet je hulp bieden. Ja, dan kun je dus gaan, onmiddellijk gaan reanimeren of je wordt gevraagd om met een AED, een defibrillator die in de buurt hangt, om dan naar het slachtoffer toe te gaan. Ja, en u heeft meer vrijwilligers nodig om een fijnmazige netwerk te hebben? Ja, precies. We hebben dus een hele grote dichtheid aan vrijwilligers nodig, om, omdat je eigenlijk binnen een paar minuten, we zeggen altijd binnen zes minuten, bij zo'n slachtoffer moet zijn. Ja, en het helpt dus als zo'n vrijwilliger er snel is? Ja, dat helpt enorm, want eh, hoe sneller je erbij bent... hoe, hoe, hoe beter je dus de bloedsomloop kunt, kunt uh, overnemen door borstcompressies... en hoe beter dus de, de organen, met name de hersenen, dus uh, beschermd blijven. Ja, en dat, dat kan dus met, met zo'n gewone vrijwilliger gebeuren. Want dat kan de slager zijn, of uh, ja, de radiopresentator, ja. of uh, de vuilnisman. Precies, iedereen kan dat doen. Dus iedereen kan leren reanimeren... Wij zijn als professionals altijd veel te ver van het slachtoffer verwijderd. En de burger kan dat dus leren en kan dus een levensreddende handeling verrichten. Ja, hoezeer is de tijd van belang? Nou, we, we hebben dus met de Hartstichting het, het zes minuten programma... waarbij we dus zeggen, binnen zes minuten moet je bij zo'n slachtoffer kunnen zijn... om hem een reële kans van overleven te geven. Ja. En met, ook met goede kwaliteit van leven. Ja. Is zes minuten niet al heel erg lang? is al lang, ja. Dus hoe korter het duurt. Dus als je binnen een paar minuten, als je eigenlijk onmiddellijk uh, levensreddend kunt ingrijpen... dan is de, de, de, wordt de schade eigenlijk tot een minimum beperkt. Dan kan zo'n slachtoffer uh, ja, zeer gezond overleven en nog ge, vele gezonde levensjaren tegemoet zien. Ja, u probeert het nu in Limburg, daar meer vrijwilligers te krijgen. Als dat lukt, hè, kan dat landelijk worden uitgerold? Ja, er zijn natuurlijk landelijk ook al een aantal activiteiten op dit gebied. Uh, Limburg is altijd heel actief geweest om, om zo'n programma uit te zetten. We hebben het programma Hart voor Limburg, waardoor de provincie uh, uh, wordt uitgevoerd... de provincie Limburg mogelijk wordt gemaakt. En uh, uh, ja, het is dus zaak om zoveel mogelijk vrijwilligers dus te, te recruteren. We hebben nu in Limburg 4000 uh, vrijwilligers... Hmm. Dat is 0,3% van de bevolking en we willen dat eigenlijk substantieel uh, vergroten. Ja, goed. Het is duidelijk, meneer Gorgels, hartelijk dank. Ton Gorgels hoorde u, cardioloog en initiatiefnemer van dit project. En het ging over het AED Alert. Gaan we nog even over Twitter hebben, het sociale netwerk. Want dat gaat berichten in een land blokkeren... als de inhoud van een tweet strijdig is met lokale wetgeving. En de weggehaalde tekst blijft dan in andere landen wel zichtbaar. Maar in dat land waar het om gaat dus niet. Internetkenner Roland Stekelenburg uh, aan de telefoon. Roland, um, dat past eigenlijk niet zo bij Twitter, toch? Daar moet toch alles kunnen? Ja, dat is wel tot nu toe het geval geweest. Kijk, Twitter is nou juist een internationaal communicatieplatform... waar eigenlijk iedereen doorlopend over dezelfde informatie beschikt. Nou, Twitter heeft nu dus de technische mogelijkheid geïntroduceerd... omdat per land eigenlijk op een, op een bepaalde manier censuur te gaan toepassen. Ja. En ja, daar kijken veel mensen nu met zorg naar. Ja, want als je het kunt, hoef je het nog niet toe te passen, toch? Nee, Twitter zegt ook, we hebben het nog niet gebruikt. En ze hebben beloofd dat ze transparantie gaan toepassen. Hè? Dus precies op een website gaan bijhouden welke tweets ze dan in welk land hebben uh, verwijderd. Uh, maar ja, ik kijk er toch wel met enige zorg naar. Uh, terwijl aan de andere kant moet je ook zeggen, het is ook wel weer een logische stap voor gewoon een commercieel bedrijf. Uh, wat dit soort belangen te verdedigen heeft. Kijk, zij willen in alle landen uh, kunnen opereren wereldwijd... en dan moet je je soms houden aan uh, wetten van dat land. Dus, uh, kunnen ze dat nu uh, dan niet? Wat zeg je? Kunnen ze in sommige landen dan nu niet opereren? Nou, in sommige landen worden ze helemaal geblokkeerd, hè. Omdat in, ja, je hebt maar in mijn landen daar mag je niet uh, tegen God of uh, voor Hitler zijn... en uh, die maken zich dan zorgen over die tweets. Nou, Twitter kan dat nu dus gaan filteren. Ja, en dat zullen ze dan beloven om te doen. Maar dat is dus puur uit commercieel belang... En ja. hun, hun principes, um, ja, daar doen ze dus enigszins afbreuk aan. Ja. Waar Twitter dus in zit. Uh, ik moet zeggen, Google doet het ook, hè? dat weten veel mensen niet. Maar zoekresultaten worden ook gewoon gefilterd per land. Uh -huh. Dus in uh, Duitsland worden ook niet uh, verwezen naar sites met uh, nazi-propaganda die in het buitenland uh, staan. Dus het is voor de grote internationale internetbedrijven inmiddels wel gebruikelijk. Maar het past totaal niet bij het gevoel van Twitter. Nee, en bij het gevoel van de Twitteraars. Um, want hoe zal hun reactie zijn, denk je? ...enigszins afhoudend, merk ik. Mensen snappen het aan de ene kant wel... ...maar iedereen wil ook even afwachten hoe Twitter het gaat gebruiken. Uh, want dat weten we natuurlijk nog niet. Hoe gaan ze dat dan doen? Hoe transparant zijn ze erover? Gaan ze dan echt neerzetten welke tweets... ...verwijderd zijn in welk land en om welke reden? Want dat zou eigenlijk ook alweer heel interessant kunnen zijn... ...om dat natuurlijk eens te weten, hè? want nu weten we dat niet. Nee. Goed, Roland Stekelenburg, hartelijk dank, internetkenner. Volgende week weer in de uitzending over het laatste internetnieuws. Nu over de maatregel van Twitter die ze gaan toepassen. Maar in welke mate, dat is dus nog niet bekend. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Sven Kokeman neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag Marcel. Goedemorgen. Uh, Iets met Holleider? Uiteraard. Ah. Klaas Wilting was woordvoerder van de politie in Amsterdam ten tijde van de Heineken-ontvoering. Met hem praat ik over de mythes rondom Holleder... omdat zijn advocaten eerder altijd hebben gezegd dat er een verkeerde beeldvorming rondom deze man bestaat. Mm -hmm. En Martin Kiersch, het Mabel bestuurslid van de Onderwijsbond AOB, zijn <laughs> ja, nou, ja, persoonlijke aanval opende op uh, Maya van de minister van Onderwijs. Hij neemt niets terug van zijn uitspraak, heeft er ook geen spijt van. En met hem praat ik, en dat heeft een enorme toestand teweeggebracht gebracht in de politiek in Den Haag. Dat en meer zo meteen. In goedemorgen Nederland bij de KRO. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Topcrimineel Willem Holleder is vrij. Dat heeft justitie vanochtend meegedeeld. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft twee derde van zijn straf in gevangenis De Schie in Rotterdam uitgezeten. Het was al duidelijk dat Holleder één deze dagen vrij zou komen. Over de manier waarop dat dus vanochtend is gebeurd... wil justitie niet zeggen. Holleder is ook in verband gebracht met een aantal liquidaties in de onderwereld. Maar daarvoor wordt hij niet vervolgd. In Guatemala en Midden-Amerika heeft de vroegere dictator Rios Montt... huisarrest gekregen. Hij wordt beschuldigd van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Rios Montt was begin jaren 80 aan de macht. Hij was lange tijd onschendbaar omdat hij in het parlement zat. En een tandenblik praktijk in Amstelveen, die in november werd gesloten... mag weer open. De inspectie sloot de praktijk met de naam Perfect Smile... omdat de medicijnen werden gebruikt die over de datum waren. En er waren ook patiëntendossiers niet op orde. Nu zijn alle problemen opgelost, zegt de inspectie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. anwb verkeersinformatie viel files nog op de A4. Daarnaag Amsterdam bij Hoofddorp, 4 kilometer... Ook 4 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Voorburg en Den Haag 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. en Kokkelman. Willem Holleder is vrij. Klaas Wilting over de mythevorming rond de neus. Anderhalf miljoen mensen werken onder een verlopen CAO. De Britten krijgen steeds minder zin in de Olympische Spelen. Martin Kiers, bestuurslid van de Onderwijsbond, heeft geen spijt van zijn persoonlijke aanval op de minister van Onderwijs. Straks hebben we contact en dat heeft meteen een rel veroorzaakt in Den Haag. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie over half tien bijna. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Werkendam. In de Noordwaard polderen aan de Nieuwe Meerweden, Rivierdijken graven zich af. Boerderijen komen op terpen. Want alleen dan houdt Gorkum droge voeten. Ja, en reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedenborgennederland. Willem Holleder is dus weer op vrije voeten na zes jaar achter de tralies. Tweede derde van zijn cel voor het afpersen van vastgoedhandelaren zit erop. Klaas Wilting, goeiemorgen. Goeiemorgen. Oudwoordvoerder van de politie in Amsterdam. Er schijnt een feestje vorm te zijn georganiseerd ergens in een café in Amsterdam binnenkort. Bent u ook uitgenodigd? Nee, ik ben niet uitgenodigd. Ik denk ook iedereen dat mij zo aardig vindt. Nee. Kent, hebt u hem wel eens ontmoet eigenlijk? Ik heb hem persoonlijk heb ik hem nooit ontmoet. Dat was ook niet mijn rol. Regisseurs ontmoeten de mensen en ik mocht het verhaal naar buiten brengen. Ja, nou is er uh, door zijn advocaten vaak gezegd dat hij het slachtoffer is geworden van uh, een misvormde beeldvorming rondom zijn persoon. Snijd nou, dat hout? Dat is onzin. Dat is echt absoluut onzin. Als hij zijn leven ziet, zeg maar van jongs af aan, uh, eigenlijk tot nu toe is het een leven geweest van criminaliteit. En uh, het zitten in een cel. En dan kan je natuurlijk niet zeggen dat er dan een verkeerde beeldvorming is. Hij heeft Heineken ontvoerd, uh, hij heeft bij een knopploeg gezeten om uh, woningen leeg te halen. Uh, hij heeft uh, de gepleegd, althans daar is hij dan voor, uh, voor veroordeeld... En uh, ja, ook nadat, hij, nadat Heineken uh, was bevrijd, is hij met zijn maatje ook gewoon doorgegaan... met allerlei criminele activiteiten. Ja. Dus de advocaat moet er niet roepen dat het uh, zeg maar een lieve jongen is. Hij is vrij met een staartje, hoorde ik Gerlof Leijstra... misdaadverslaggever van Elsevier vanochtend op deze zender zeggen. Dat ja. betekent dat de politie hem in de gaten zal houden? Ja, dat is een ding wat zeker is. Kijk, hij blijft natuurlijk verdachte. Hij blijft verdachte uh, in verband met al die liquidaties. Uh, dat betekent ook dat uh, de politie hem natuurlijk in de gaten blijft houden, de justitie in de gaten blijft houden. Wat gaat die knaap doen? Met wie heeft hij contacten? Maar natuurlijk uh, is hij ook weer vrij man, dus hij mag doen en laten wat hij wil. Maar ja. dat hij gevolgd wordt, dat is een ding wat zeker is. Ja, kan hij doen en laten wat hij wil, denkt u? Ja, dat, dat blijft natuurlijk de vraag uh, die elke keer opgeworpen wordt van, uh, ja, zijn er nog mensen die nog een appeltje met hem te schillen hebben? Zijn er nog mensen die geld van hem te goed hebben? Zijn er mensen die misschien verschrikkelijk boos op hem zijn, omdat hij misschien toch bepaalde verklaringen heeft gegeven of in de richting van bepaalde mensen uitingen uiting heeft gedaan? Ja, dat blijft natuurlijk heel moeilijk te zeggen, maar ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Waarom niet? Om de doodvoudige reden dat ik denk dat er wel best mensen zijn die nog wel een appeltje met hem te schillen hebben. En ik denk dat hij zelf ook niet zo prettig vindt. Want je kunt het al zien, hij mocht natuurlijk ook uh, uh, alvast al uh, verlof nemen. Dus als hij in de gevangenis zit in de eindfase, dan mag hij zo af en toe naar buiten toe. Dat heeft hij ook niet gewild. Nou, dat zal toch een bepaalde reden hebben. Ja. Uh, dus ik heb toch wel het gevoel dat hij zich niet zo happy voelt. En je ziet het ook al aan de wijze waarop hij wordt vrijgelaten. Ja. In principe uh, zorgt justitie ervoor dat het gebeurt zonder dat er journalisten bij zijn, zonder dat er andere mensen bij zijn. Gebreid dus... busje wordt overgesproken, over gesproken, dat hij naar een bepaalde plek zal worden gereden... waar dan een andere auto klaar staat voor hem, zodat hij daar als vrij man verder de wereld in kan. Ik denk dat dat ook, ook gaat gebeuren. En dat heeft natuurlijk ook te maken met bescherming. Want het zou zowel voor politie als voor justitie natuurlijk verschrikkelijk zijn... wanneer er toch iets met die man zou gebeuren na zijn vrijlating. Want dan krijgt politie en justitie ook een heleboel over zich heen. Ja, maar goed, hoe ver gaat die bescherming dan nadat dat busje hem heeft afgezet? Ja... Dat zal hij natuurlijk ook voor een deel zelf ook voor moeten zorgen. Maar ik weet zeker dat politie en justitie met hem ook bepaalde afspraken hebben gemaakt. Ja. En dat daar ook uitvoerig over is gesproken. Ja. Maar ik denk niet dat het zo is dat politie en justitie zullen zorgen... dat ze als een soort bodycard om uh, Holleën heen zullen lopen. Dus hij zal zelf... Uh, als hij bedreigd wordt of als hij angstig is... Uh, zelf ook voor een bepaalde vorm van bescherming moeten zorgen. Ja, verbazing bij volgers van dat liquidatieproces is er ook over de vrijlating. Want hij zou ook op de korrel van het Openbaar Ministerie liggen... rondom de liquidatiezaak van Willem Enstra. Uh, daar zegt justitie van er is te weinig direct bewijs. Er ligt wel een kluisverklaring van Peter Lasserpe, de kroongetuige. Verbaast dat u eigenlijk dat justitie hem vrijlaat? Nou, het verbaast me eigenlijk niets. Want kijk, je kunt wel een kroongetuige hebben. Uh, overigens ook zelf een grote crimineel... Dat betekent dat je ook altijd kunt afvragen wat is de waarde dan van, van zo'n kroongetuige. Ja. Maar één kroongetuige is natuurlijk niet voldoende. Als ze de zaak niet helemaal echt rondkrijgen, ja, dan kunnen ze niet anders dan hem op dit moment vrijlaten En maar hopen dat ze in de toekomst toch iets meer informatie krijgen. Ja. Om er toch voor te zorgen dat ze hem alsnog weer achter de tralies krijgen. Hij is wel een bijna mythische figuur geworden in de onderwereld, hè? Ja daar hebben wij denk ik met elkaar voor gezorgd. Wil ik net zo goed zeggen, heeft de politie mede voor gezorgd. Daar heeft justitie voor gezorgd. Maar er heeft met name natuurlijk ook de media voor gezorgd. Het is een bekende Nederlander geworden. Betekent dat elke kniphoofd die jij doet, ja, dan wordt er een verhaal in de krant over geschreven. En dan wordt het uh, mythisch. Wat ik van de week ook al een keer heb gezegd, ik ben blij in ieder geval dat uh, de, de film over de Heineken-ontvoering, dat daar toch een deel van de mythe van hem is uh, afgehaald. En ik hoop ook dat de mensen uh, toch zullen denken van, uh, ja, het is allemaal wel aardig dat er hier gebeurt. Maar het is toch een man die de meest verschrikkelijke dingen heeft uitgesproken. Laatste vraag, wat is het meest waarschijnlijke scenario dat we hem binnenkort weer achter de tralies zien... omdat het Openbaar Ministerie toch weer iets uh, aan bewijsvoering over hem te weten is gekomen? Dat hij wordt geliquideerd of dat we hem nooit meer terugzien omdat hij ergens naar een buitenland vertrekt? Ja, ik vind het, ik vind het he heel moeilijk. Ik hoop alleen dat als hij inderdaad, hè, want wij zeggen wel elke keer dat hij die liquidatie heeft gedaan, het is niet bewezen... Maar als hij het inderdaad heeft gedaan, dan is er één ding wat ik hoop... dat uiteindelijk justitie voldoende aangrijpingspunten vindt om hem weer te arresteren. Klaas Wilting, voormalig woordvoerder van de Amsterdamse politie. Ik dank u zeer. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Onzekerheid over de financiële toekomst en het gekrakeel bij de vakbonden... zorgen ervoor dat het maar niet lukt om voor anderhalf miljoen Nederlanders... een CAO af te sluiten. En dat heeft de werkgeversorganisatie AWVN berekend. Maurice Rooyer van die AWVN. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat erg? Uh, dat kan in die zin erg zijn als jij als werkgever uh, bijvoorbeeld... Hè, maar ook als vakbonden de CAO had willen vernieuwen... omdat je beter toegerust wilt zijn op de toekomst. Dan, uh, ja, dan duurt het nu eventjes en dan kun je niet de nodige maatregelen nemen die daarvoor nodig zouden zijn. Ja, waarom lukt het niet om voor anderhalf miljoen mensen een nieuwe cao af te sluiten? Ja, dat, dat hangt voor al die 150 ongeveer cao's uh, om verschillende redenen hangt het ervan af. Maar in, in, in algemene zin is het uh, ja, onzekerheid hè, op allerlei vlakken. Economisch gezien, ja. politiek, uh, pensioendossier, noem het maar op. Dus al die onzekerheid die kan voor een van beide kanten van de tafel of allebei eigenlijk ook vaak. Uh, kan dat een reden zijn om uh, toch nog even af te wachten. Maar die onzekerheid was er in het verleden ook wel eens? Klopt. Ja, nou, we hebben dit patroon ook wel eens in eerdere jaren gezien hoor. Uh, zo rond uh, in 2009 was er ook een hoop onzekerheid, ook over of op centraal niveau en politiek gezien, uh, of daar maatregelen getroffen zouden worden die ons konden helpen bijvoorbeeld. Ja. Toen is er ook een, een patroon geweest dat uh, ja, wat langer op zich deed wachten. Zeg maar. Ja, goed. maar het is niet, niet heel normaal, dat klopt. Uh. Nee, maar goed, je kunt ook zeggen met de economische crisis in het vooruitzicht. Dit wordt een zwaar jaar, zegt alles en iedereen 2012. De pensioenfondsen liggen voortdurend onder vuur. Die verlagen uh, de uitkeringen, uh, sommigen althans, en verhogen de premies. Uh, dan kun je ook zeggen, als je dan nog een huidige CAO hebt... Uh, met uh, daar nog misschien een bescheiden loonsverhoging in... dat er misschien dit jaar ook niet meer in zit, laat maar even lekker voortduren. Ja, nee, dat, dat kan zeker een strategie zijn die in, in een aantal gevallen uh, gevolgd wordt. Dat klopt. Vanuit uh, het oogpunt van de werknemer, dan natuurlijk? Ja, want het kan ook vanuit het oogpunt van de werkgever. Uh, ja, kan dat ook zo, uh, zo uitpakken. Het, het hangt er echt heel erg sterk af van de situatie in een bedrijf of een bedrijfstak. Ja, goed. Uh, in februari. Heeft, uh, ja? Volgende week wordt er opnieuw onderhandeld. Denkt u dat ze er dan uitkomen? Nou, zeker niet overal. Nee. Nee, dat denk ik niet. U begint erbij uh, te lachen. Nou ja, om, omdat. Uh, ja, het, het is nogal wat. Uh, in veel gevallen zal het er echt om hangen. Of dat allemaal gaat lukken. In, in maart komt bijvoorbeeld het CPB met nieuwe. Uh, ramingen, nieuwe verwachtingen. Ja, voor februari. 2012-2013. Uh, is dat februari? Ik dacht 20 maart. Maar goed, dat. Uh, oh, het is, het is uitgesteld inmiddels. Dat uh, U hebt gelijk, Maart. Ja. Ja, ja. ja dus. Ja dan kan het zelf maar weer heel erg anders op tafel liggen. Goed, nou, dat kan Tot. dus nog wel even voortduren, begrijp ik, uit uw woorden. Dus niet alleen crisis in de economie, maar ook crisis in de polder. Want als we er niet uitkomen samen, jullie, werkgevers en werknemers... dan is er iets aan de hand. Uh, dan is er zeker iets aan de hand. Maar ik denk dat in, in bedrijven zelf gaat het denk ik een hele hoop ook gewoon wel door. Uh, ja. We kunnen natuurlijk niet alleen maar wachten op die CEO's. Nee. Uh, en, en werknemers en, en, en management samen... die kunnen natuurlijk vaak ook gewoon wel uh, voor de time being... Uh, zorgen dat die crisis te lijf gaan. Maurice Royer van de werkgeversorganisatie AWVN. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Europese Commissie wil consumenten het recht geven... om hun persoonlijke gegevens van internet te laten verdwijnen. Nieuws van deze week. Zijn je gegevens, bijvoorbeeld verwijderde foto's... dan ook echt helemaal weg? Dat is de vraag die we voorlegden aan Jasper Bakker... redacteur van Webwereld. Uh, nee, in eerste instantie niet gelijk. Als deze Europese richtlijn in de huidige vorm ervan komt... en dan door de EU-lidstaten tot wetgeving wordt gemaakt... voor elk land aan zich... ...dan is je, zijn je gegevens weg als je daartoe een verzoek indient bij een bedrijf of organisatie die die gegevens heeft. En dat verzoek moet worden doorgegeven aan bedrijven of organisaties waar jouw data alweer mee gedeeld zijn vanuit dus dat bedrijf. Er is dus geen uh, verwijdering van jouw gegevens en geen doorgeven van verzoek voor bedrijven en organisaties die zijn langsgekomen bij een site... ...en die data hebben meegenomen, gekopieerd, op een eigen site geherpubliceerd of op een andere manier meenemen met een link... Uh, daarvoor geldt dit dus weer niet. Uh, bovendien zijn er nog twee andere uitzonderingen. Eén is de media en twee is de overheid. En de media, dat is vanwege uh, een proberen om geschiedvervalsing te voorkomen. Maar dat gaat nog een interessante discussie opleveren, want wat is de media? Site van NOS? Ja. Site van Voorzond Ja. Site van een regionale krant? Ongetwijfeld ook. Mijn blog? Jouw blog. Sociale media. Wat is media? Wat is niet-media? Wie is dus wel of niet verplicht te gehoorzamen aan zo'n verzoek om verwijdering? En dat kan nog een hele interessante discussie worden. Antwoord op de vraag, wat zijn de media? Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Werkendam. Terug naar een Schreeuwende Haar van Attenveld. Grote graafmachines rijden af en aan hier in de Noordwaard. Een polder aan de nieuwe Merwede. En er worden grote stalen rijplaten gelegd in de dikke vette klei. En daar strompel ik doorheen en dan kom ik bij een man in een grote oranje jas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bent Martin Hoenderkamp, projectleider van Rijkswaterstaat... voor het project Ruimte voor de Rivier. Wat gebeurt hier? We zijn nu bezig met projecten Noordwaard. dus de ontpoldering van de Noordwaard. En het doel is de waterstand bij Gorkum te verlagen... zodat het wonen daar veiliger wordt. project van 300 miljoen. En een project waarbij dus een rivier wordt afgetakt... ten tijde van extreem hoog water. En dan stroomt het hier dwars door wat nu gewoon bewoonbaar land is? Dat klopt. Bij uh, hoogwater, bij een waterstand van NAP plus 2 meter... gaat dit gebied onderlopen en wordt het water afgevoerd naar het Hollands Diep via de Maas. En u woont hier? Ja, ik woon hier. U bent uh, Fik hoor. U krijgt een terp om op te gaan wonen. Ja, dat klopt. Uh, het is toch de bedoeling dat uh, een aantal bewoners droge voeten houden. Want uh, als wij het niet krijgen, waarom zou dan een, uh, stil een deel van Nederland het krijgen? Dus in die zin uh, krijg ik een terp waar ik een nieuwe woning uh, laat Maar toen die plannen bekend uh, werden, toen stond de hele polder hier op de achterste benen op de barricade. Hoe is het nu? Nou, in die zin uh, was er uh, wel natuurlijk veel het is uh, Tien jaar geleden begon het met een studie. Daarna werden de plannen steeds uh, duidelijker. En uh, ja, dan is er toch dan een... U heeft jaar... het, het, het hoofd in de schoot geworpen. Er is niks tegen te doen. Het moet er komen. Nou, in die zin is de draagkracht ten aanzien van het water. Alleen tijdens de verfijning van het plan... dan kom je natuurlijk nog een heleboel andere dingen tegen... die minder zijn voor de bewoners. Ja, Martin Hoenderkamp, je staat hier met een kaart in de hand. Dat hele plan ruimte voor rivieren, dat staat erop ingetekend. Overal langs die grote rivieren en het stroomgebied... hier van de Maas en de Rijn in Nederland... daar zie je dat er plek wordt gecreëerd voor dat water. Maar dit hier is de grootste, het grootste gebied waar... Ja, regelmatig water zal komen in de toekomst. Ja, dit is qua oppervlakte het grootste gebied. En er zal eh, één keer per jaar ongeveer water komen... in het eh, doorstroomgebied waar de rivier dus afgetakt wordt. Nou was er in 1995 hoog water... moest er in Gelderland een kwart miljoen mensen geëvacueerd worden... vanwege de dreiging van het water. Als je nou kijkt eh, naar de hoogwaterstanden sindsdien... Eh, is de rivier dan steeds hoger gekomen met hogere pieken? Nee, de rivier heeft geen hogere pieken. Dat is niet gebeurd. Dus we geven hier 300 miljoen euro uit aan, ja, aan een rivier die helemaal niet gevaarlijker wordt? Nee, we geven 300 miljoen euro uit voor een rivier waarvan de afvoer de toekomst groter wordt. En de, voor de ruimte voor de rivier is de afvoer bepaald op 16.000 kubieke meter bij Lobit. En in 1995 was het? Ongeveer 11.000. Ongeveer 11.000. En hoe kan het dat dat zoveel meer wordt in zo'n korte tijd? Het is niet dat het zoveel meer wordt. De situatie verandert en we houden rekening met de toekomst. Maar wat verandert er dan precies? De er pieken komt, worden hoger. Er komt meer water. Er komt een grotere afvoer in de toekomst. is de kans op grotere afvoer groter. Nou, eh, kan het water dan hier straks weg? En dan stroomt het langs uw voeten hier, langs uw terp straks? Ja, dat klopt. Krijgt u er trouwens een roeiboot bij? Nee, dat uh, hebben ze me nog niet aangeboden, maar het is een idee om mee te nemen. Uh, ik zal het met Martin uh, gaan bespreken. En, en hier staan we langs een kade die uh, gemaakt wordt en iets verderop kijken we... Richting de zon en daarvoor moet een terp van anderhalve hectare komen. En daar komen boeren op te wonen? Er komt een boerderij met bijgebouwen en ze kan daar geplaatst worden. Maar als het dan eventjes overstroomt hier, dan zit hij in communicado op zijn terp? Nee, dan zit de boer veilig op zijn terp en dan kan van tevoren wordt hij geïnformeerd over het hoge water. En hij krijgt de mogelijkheid om bijvoorbeeld de boerderij te verlaten op dat moment. Ja, en voor u, ja, u, u had zich er maar bij neer te leggen, want anders moet je maar niet in het putje van Nederland gaan wonen natuurlijk. Nou ja, uh, dat klopt. Uh, we zitten in het putje van Nederland. Er zijn mensen die zijn vertrokken. En natuurlijk, uh, je, je staat hier met een dubbel gevoel. Aan de ene kant zijn we blij dat na tien jaar dan eindelijk uh, het gaat beginnen. Maar uh, ik kijk ook wel rond en weet van de mensen die weg zijn gegaan. En die uh, soms met hart. Die, die gingen met, met pijn in het hart. En laatste vraag, kort antwoord. Wanneer is het klaar hier? Wanneer kan het water hier vrijelijk stromen? 2015 is het project opgeleverd. Komen we kijken weer. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage van Stad van Arm van Attenveld. Straks Britten krijgen steeds minder zin in de Olympische Spelen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1953. This unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. But there's is no doubt whatever in my mind. We horen de stem van George Marshall, de naamgever van het Marshall plan waarmee Amerika vanaf 1948 Europa helpt met de wederopbouw. Deze dag in 1953 maakt Nederland zelf een einde aan die Marshall hulp. Terwijl we kort daarvoor nog een aanvraag hadden gedaan bij de Amerikanen. Het eigenhandige beëindigen van de hulp heeft een bijzondere reden, weet historicus Frank Inklaar. Er is op een gegeven moment iemand van de New York Times achtergekomen dat Nederland een aanvraag zou gaan doen. En die heeft begin januari 1953 een artikeltje in de krant geschreven... dat hij het nou, wat vreemd vond dat Nederland uh, hulp ging vragen voor uh, defensiezaken. Terwijl het economisch gezien in Nederland eigenlijk al heel goed ging. Um, dat is dus in de krant verschenen. Uh, dat zou eventueel imago-schade voor Nederland hebben kunnen geven. Uh, vandaar dat de ambassadeur meteen zei van... Uh, nou, dat kunnen we nog... Uh, ...voorkomen als jullie heel snel vanuit Nederland een uh, bericht laten uitgaan... ...dat jullie officieel afzien van uh, het aanvragen van die hulp. En dat is dus op 27 januari gebeurd. Er is een officiële mededeling gekomen dat Nederland uh, afzag van verdere uh, hulp uh, vanuit Amerika. jeugd is er dit jaar in Nederland al zelden te voeren. Het werd heel positief, werd dat uh, gezegd. Van, we hebben het niet meer nodig, uh, ons herstel is... Uh, voltooid uh, en uh, wij zijn uh, zodanig uh, op gang gekomen dat we geen hulp meer nodig hebben. Daar kost mij een strategisch moment voor, want het was net uh, vlak na de... Uh ...inhuldiging van de nieuwe president in de Verenigde Staten, van president Eisenhower. En uh, het idee was een soort van nou, nieuw tijdperk, nieuwe relaties tussen uh, Nederland en uh, de Verenigde Staten. Eigenlijk uh, probeerde men imago schade uh, zoveel mogelijk te beperken. En uh, dat Nederland niet werd aangezien als een land dat uh, ten onrechte uh, hulp zou gaan vragen. Overigens, het was nog wel... Uh, uh, ja, een beetje vreemd want vlak daarna is dus uh, in Nederland uh, uh, de grote watersnoodramp in uh, Zeeland. En uh, toen had men eigenlijk heel erg graag directe Amerikaanse hulp uh, daarvoor willen hebben. Maar ja, men had net van tevoren gezegd van, uh, we hoeven dit niet meer. Dus uh, heeft men zich enigszins in de eigen voet geschoten. Een feest, een eindigen meestal met vuurwerk. Dit feest is ermee begonnen. Het geldt de aankomst van de boot waarvan hier in de verte nog iets van de beurtverlichting te zien is. De Noorddam, die de eerste Marshall voederen brengt. Het is Hoek van Holland, drie uur in de morgen. Ik denk dat uh, niet zozeer het economische, het geldelijke uh, hulp per se uh, het meest belangrijke is van Marshall. Maar minstens zo belangrijk het meer psychologische uh, element in het verhaal... dat je net zo welvaart kunt worden als dat uh, de mensen in de Verenigde Staten waren. Historicus Frank in over het eindig eigenhandig stopzetten voor door Nederland van de Marshall Hulp. Deze dag in 1953. Wacht.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 Big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. Don't no need to fantasize since I in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. You are Mika, big girl, you are beautiful. Het is uh, acht minuten voor tien u luistert naar de Karo op Radio 1. Acht miljoen kaarten zijn er verloot voor de Olympische Spelen in Londen deze zomer. En Maar een klein deel is naar de Britten gegaan. Onder hen zijn vrouwen die kort na de kaartverloting zwanger zijn geworden... en die moeten nu voor het ongeboren kind een kaartje zien te bemachtigen van 95 pond. Vanessa Lamsveld, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Londen, en 95 pond is 120, 130 euro zo'n beetje... Ja, inmiddels uh, ja, die pomp sterk geworden, dus zo, daar zal het ook neerkomen, ja. Ja, kunnen die jonge moeders nog wel aan kaarten komen eigenlijk daar? Nou ja, dat zal heel moeilijk worden, want sinds de kaart vorig jaar april van de start ging is dus Echt uh, vechtige geblazen. Maar wat de Britten vooral zo steekt, is dat de moeders, die toen ze de kaarten kochten, en je zei het al, niet eens zwanger waren, ja, die moeten straks uh, voor een pasgeboren baby in een draagzak, dus die niet eens een stoel inneemt, een kaartje kopen. En uh, ja, dat kan oplopen tot 100 pond, of wel meer, hangt er vanaf wat voor kaart ze al hadden. Yeah. En ja, het, het voedt de frustraties onder de Britten. Want we hebben steeds meer het gevoel dat het helemaal niet een evenement is voor de Britten zelf, maar ja, meer voor de grote bedrijven en de politiek. Ja, goed. Eh, eh, zijn die kaartjes op naam eigenlijk? Vroeg ik mij nog af. Om het stadion in ja, te kunnen. Sta... Dus, dus, dus, dus dan moet je ook nog weten ja. hoe je kind gaat heten straks. Ja, inderdaad, dat moet je dan ook op prijs geven. Ja. Nee, die, die staan op naam. Nou, en er is nu ook een hele resale begonnen. Je kan dus ook je, ze zijn heel streng erop dat die kaarten dus niet op de zwarte markt uh, belanden. Dus uh, je kan ze je kan wel nu weer, weer inleveren om door te verkopen. Maar uh, ja, dus die staan op naam. Nou. Ja, zeg hoeveel Britten hebben in alle eerlijkheid zo langzamerhand de pest aan die spelen voordat ze überhaupt zijn begonnen? <laughs> Nou ja, het, het valt wel echt op dat het nog niet zo heel erg leeft. En als je de Britten erover hebt, dan, nou ja, dit is gewoon echt iets wat zo steekt. Die hele kaart Maar ook bijvoorbeeld want wat laatst weer naar buiten kwam, is dat dan, nou ja, dus nog niet eens de helft van de Britten die hebben geprobeerd een kaartje te krijgen, uh, hebben er ook echt een gekregen. En tegelijkertijd komen dan wel berichten naar buiten dat uh, de Britse regering voor 750.000 pond aan kaart heeft achtergehouden. Ja. Waarvan dan een groot deel voor de gewilde openingsceremonie... Dus ja, je merkt, er is wel steeds meer woede. En natuurlijk hoort het ook wel bij zo'n evenement... Uh, wat in het begin met veel uh, feest en festiviteit is binnengehaald... en wat de realiteit uh, uh, erbij komt kijken, wat het allemaal inhoudt... en, en deals met sponsoren. Maar het is toch, het is niet een, een feest waar de Britten nu nou super naar uitkijken. Nee, terwijl de belofte voor de Britse hoofdstad was... veel extra banen, inkomsten en op de voorste rij sportgeschiedenis meemaken. Ja. Ja, en, te, en dat is ook iets wat je, waar veel Britten nu toch echt teleurgesteld in zijn. een van de grote dingen waar ze deze Spelen mee binnen hebben gehaald... is de nalatenschap, de legacy bijvoorbeeld. Dat er nou ja, inderdaad heel veel banen zouden worden gecreëerd. Maar ook dat uh, het Olympisch dorp, als dat straks wordt opgeleverd na de Spelen... Ja. dat dat ook duizenden betaalbare woningen zou opleveren. Ja. Uh, en dat zijn dingen dat nu al wordt duidelijk... dat ze zich daar waarschijnlijk helemaal niet aan kunnen houden. Nee, dus... Ja, dus de burgemeester van Londen, die Boris Johnson, die, wat, die man met dat wat ballerige voorkomen zal ik maar zeggen, ja. die, die zal wel nee. onder vuur liggen. En die moet toch voor de herkozen over niet al te lange tijd? Ja, die, uh, die is in een hevige strijd verwikkeld met Ken Livingston. Maar dat, dat gaat om een hele andere kaartjes dus nu, vooral die discussie, die campagne. Want dat gaat meer over de kosten van de, de metro. Ja. Daar wordt heel hard op gevuurd. Maar, uh, maar het is. Sorry ja? ja ga je? Nou, ik wil zeggen, dit helpt dan niet. hè? Nee, dit helpt zeker niet. En het is, het is, wat er ook nog eens bij komt... is dat toen ze de, binnen, de, de Spelen binnen hebben gehaald... Uh, zeiden ze dat het ruim 2 miljard pond zou kosten. En inmiddels is het duidelijk dat de rekening voor de belastingbetaler... is opgelopen tot zo'n 10 miljard pond. Juist. Dus, uh, en, en dat natuurlijk in deze tijden is, uh, is, uh, komt niet heel goed aan. Jij hebt zelf nog, tot slot, heel kort... twee kaartjes voor de atletiek kunnen bemachtigen. Dus jij ja, kan wel. Ik, uh... Niet zwanger worden, hè, in de tussentijd dan? <laughs> Vanessa nee, Land... van Lamsveld vanuit Londen. <laughs> Ik dank je wel. Straks, dames en heren, de Onderwijsbond... en uh, de vertegenwoordiger die de pijlen richtte op Marja van Bijsterveld... heeft geen spijt van zijn persoonlijke aanval. hoort hem zo meteen bij de Cairo in het vervolg van Goedemorgen Nederland na Jan van der Putten. Blijf bij ons. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Heerenveen, Utrecht. Die bal. ja joh! Oh. Nack de Graafschap. Hij schiet op de paal en dan in de rebound. Heracles Excelsior. Moet nu gaan schieten op de voorzetgever probeert hem te plaatsen. En Roda, AZ. De rebound en die gaat er wel in, ja. Rock tennis in Australië en schaatsen in Calgary. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Open nu de spaar online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.